We're about to hear the best two hours of Radio My Planet. Radio 501 0 Op Radio 5 0 oh, De, de, de, de vrienden. Vrienden. Podcast. No, no, Met no, van Ogen open, oren open, handen aan het stuur. Hier is oh, de oh. Vijfeling Zakker Sportcar. Zo, nou, daar ga ik je zeker voor zitten. Wel, nou, wel. Nou. Had u hier die leuke grappen gemaakt? Oeh, ziets. Is radio 501. Is radio 501. 501. Goedemiddag. Uh, het is uh, donderdag en dit is aflevering 4 van de 5-Lane Truckers Podcast. Sister, zuster, hij doet het weer. Goed, te gek dat jullie er allemaal weer bij zijn. Deze derde aflevering, nee, vierde aflevering alweer van de 5-Lane Truckers Podcast. En zoals je inmiddels weet, is dit het programma voor en door vrachtwagenchauffeurs. En voor iedereen die hen een warm hart toedraagt. Uh, iedere week uh, vertel ik uh, hoe je kunt meedoen. En dat wil ik graag ook deze week natuurlijk weer even kwijt meedoen is natuurlijk uiterst makkelijk. Dat kan gewoon met het aanvragen van verzoekplaten. Stuur je verzoekplaat gewoon eventjes naar truckpost at radio501.nl of terwijl @radio501 Easy as pie zou ik zeggen. Vraag een plaat aan voor jezelf of voor iemand die onderweg is of misschien wel ziek thuis of op vakantie is. Het maakt niet uit, want de reden is stuur jouw verzoek gewoon naar truckpost at ik neem aan dat de meeste luisteraars nu onderweg zijn en dus alle tijd hebben om lekker te luisteren. Handen aan het stuur houden, lekker luisteren, goed door de weg kijken. En uh, ik zorg dat jullie er gezellig doorheen komen. Als het uh, anders is, laat het mij even weten als je uh, gewoon thuis zit of wat dan ook. Dat vind ik ook allemaal prima. We gaan uh, weer snel voor de kant vandaag en dat doen we natuurlijk met lekkere muziek. Uh, vandaag heb ik uh, veel door uh, jullie gekozen muziek. Dat uh, komt allemaal weer via internet binnen natuurlijk. En onze huisband, de Rolling Stones, die zijn er natuurlijk ook weer bij. Voor de luisteraars die het nog niet weten... op Facebook ben ik te vinden onder de naam rvd501... en op Twitter met dezelfde naam rvd501. We gaan beginnen met het eerste nummer. Ik heb hier muziek van Joe Cocker. Ik heb Unchain My Heart uitgekozen... en dat is geschreven door Bobby Sharp... en in 1961 opgenomen door Ray Charles... En de meest uh, populaire versie is natuurlijk van Joe Cocker. En uh, die zette hem op de plaat in 1987 uh, met dezelfde titel Unchain My Heart. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please. Hey, die van dit veld, die deden best wel lekkere muziek. Zo, de kop is eraf. Uh, we zijn van start. We zijn namelijk uit de startblokken. Maar als ik naar buiten kijk, hier uit Studio 11, zie ik wel dat het regent. En dat is hele fijne motregen. Dus ik denk dat jullie in de auto, als jullie in Nederland rijden, allemaal wel de Ruitwisser hebben De mensen die dus op uh, interna internationaal transport rijden op dit moment... Ja, die zitten misschien met een zonnetje door de vooruit. Wie weet. En daar past deze plaat wel weer bij. Die is van Little Feet. Die heb ik nu voor jullie klaarstaan. Die start zo in. En dat nummer dat heet Candyman Blues. En dat allemaal in de 5 Lane Truckers podcast. Tot bieruur uur vanmiddag. Little Feet Candyman Blues. En dan komen we bij de eerste plaat aan die door Stefan Bakker is uh, aangevraagd. Dat is John Denver. Thank God I'm a Will country boy. I'm kind of laid back. Ain't much an old country boy like me came hack. It's early to rise. Early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well a simple kind of life never did me no harm. I'm raising me a family and working on a farm. The days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy.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 Voorzitter, Denver, speciaal voor Stefan Speciaal voor Stefan Bakker. Die vroeg hem aan. En uh, ja, je kan zelf natuurlijk ook een plaat aanvragen. Dat doe je gewoon via truckpostradio En dan komt hij bij mij binnen. En dan ga ik uh, jouw plaat draaien. En dat doe ik ook met deze volgende. Je hoort hem al. Dus Eero Clapton. Het nummer heet Laila. En uh, het is aangevraagd door Edwin Giddink. We zijn er tot 4 uur met uh, 5 Lane Truckers Podcast. Speciaal voor jou en voor alle andere mensen die onderweg zijn. Van het nummer van Eric Clapton. En uh, ik heb deze maar gedraaid omdat ik namelijk niet wist welke Laila hij precies wilde horen. Edwin Gerdink. Die kan natuurlijk reageren op truckpost.radiovijflein.nl. En dan kan je altijd nog aangeven welke Laila je precies bedoelde. Uh, komen we bij uh, Paranoid van Black Sabbath. En dan moet ik even kijken. Die is aangevraagd door Sander Dijkers. Nou, en die hebben we natuurlijk ook. We hebben, uh, ja. Je hoort hem al, Paranoid, voor Sander Dijkers. Paranoid bij uh, Black Sabbath. Ja, en dan kom ik bij een nummer aangevraagd door Remy Menger. Het nummer heet You Can Feel It van de artiest Jon Gansilver Fox. En dat is een uh, nummer uit 2015. Mooi nummer, ga er even voor zitten. Hou wel een sturing, Jan. Silver Fox, zo is de artiestennaam. Uh, we komen nu bij een verzoekplaat voor Joost Timmermans. Die heeft uh, aangegeven dat hij Green's Clearwater Revival wil horen. En dan ook speciale nummer Down on the Corner. Radio 5 flashback en uh, deze keer van de Golden Earring het nummer Radar Love uit 1973. Here I go. And the line of cars drove down real slow And the radio played that forgotten song. Randy Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Raid of Truckers Podcast. of Love En we gaan naar Gold Ford Samen met Jason Aldean Het nummer heet Driving Around Song Man, you ever just wanna go riding around? No worries. Well, that's this kind of song. Yeah, all right. This is for everybody out there circling the town square, proud to be stuck out in the middle of nowhere. USA, Chevrolet, Dodge, and Ford. Raising a little hell and praising the Lord yes, sir. Just simple truth speaking, working for the weekend Every time it hits the fan you just keep on keeping You try the truth, red, white and blue Turn it up, turn it up, man this one's for you I gon' do it upright Now sitting here with this guitar truck, get in your car, whatever it is. Speciaal nummer voor de mensen die rondrijden, beroepsmatig of gewoon voor de lol. Cold Ford was dat samen met Jason Aldine. Radio 501. Pop up the power. The hardest sounds on the station. We zijn er tot bier met de 501 Truckers Podcast. En dan draaien we natuurlijk ook nieuwe platen uit 2016. En dan heb ik het natuurlijk over Thijs Boontjes. Het spijt me, Sophie. Dans en showorkest En dat komt uit Schagen, Noord-Holland Uit het oosten van het land Komt Tangerine Dat is een, een tweeling, twee broers met Where Did My Happiness Go Van hun nieuwe album Uit 2016 Voor jullie Nieuw is het album. Um, we gaan eens even kijken, want ik heb uh, voor uh, Arno van Zuidam, Ari Smaling, Cornelis de Jong, Willem Donders en Vincent van Staalduinen heb ik André Hazes hier op de draaitafel liggen. En het uh, nummer, ja, je hoort het al: dat is bloed, zweet en tranen. Je hebt het goed gedaan. Ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, en lach met tranen, ook voel ik mij vandaag begroeid. Good. En gezien, nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik helemaal straks nog mis. Hij vecht alleen, echt alleen, geen gezin meer aan mijn kop. Iedere donderdag op Radio 501. De 501 Truckers Podcast met Rogier van Diesveld. En nu speciaal voor Wim uit den Bogaard. Die wilde graag Coldplay horen. Hier is Kloks. Tot bier. Dit is deze week de radio 501. Tot zondagavond Like a Lady van de Nederlandse band Lisa en de Lumberjacks. Meer informatie over deze plaats voor je hoofd kun je vinden op de website www.radio5lijn.nl We gaan er even tussenuit voor het nieuws en dan ben ik zo weer terug in het tweede uur. Blijf erbij en ik zie jullie straks weer terug aan de andere kant van Top of the Hour. Tot zo! Dit is Radio 5, is Radio 5. Dit is Radio 501, met het nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Groningen is klaar met ontgroeningen bij de studentenverenigingen. De gemeente, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hans Hogeschool Groningen... willen dat studentenverenigingen ermee stoppen. De gemeente en de onderwijsinstellingen vinden de recente gebeurtenissen... bij studentenvereniging Vindicat volstrekt onacceptabel en keuren het gedrag af... Bij de ontgroening werd een aspirant dit zo hard op zijn hoofd geslagen... dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Tienduizenden Nederlanders hebben helemaal geen trek in de digitale berichtenbox van de Belastingdienst. Ze hebben bij de Belastingdienst aangegeven alles per post te willen ontvangen. Op 1 september hadden al ruim 59.000 mensen de Belastingdienst gevraagd... om een kopie van de berichten per post te versturen. Dat is een fors aantal gezien het feit dat er nog vrijwel niets alleen per digitale post wordt verzonden. Nederlanders zijn de laatste tijd positiever gaan denken over de Europese Unie. 46% vindt het EU-lidmaatschap een goede zaak tegen 39% eerder dit jaar. Het percentage tegenstanders van een Nexit, uittreding van Nederland uit de Europese Unie, steeg van 43 naar 50%. Slechts 20% van de Nederlanders zou nu voor een Nexit zijn. Het weer vanmiddag is het in het midden van het land buig en geleidelijk wordt het vanuit het noordwesten een stuk droger. In het zuidoosten stijgt de temperatuur naar 22 graden, lokaal 23 graden. Elders in het land liggen de maxima rond de 20 graden. En tot zover het nieuws. Aan de gauw in Hoorn. Vind je een stijlvolle en moderne optiekzaak? Brilservice Hoorn. Voor de meest up-to-date collecties brillen en zonnebrillen. van verschillende internationale merken. ga je naar Brilservice Hoorn. Onze opticiens en adviseurs helpen je graag bij het vinden van de beste kijkoplossing. Het perfecte montuur en de juiste brillenglazen of contactlenzen. Goed zien en er goed uitzien. Dat is waar Brilservice voor staat. Graag tot ziens bij Brilservice Hoorn. Radio 50. Radio 501. Radio 501. Ogen open, oren open, handen aan het stuur. Hier is de 501 Truckers Podcast. De 501 Truckers Podcast. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. On the fast track to the highway Trying to save a little time Lord, I never should have tried Taking this back road shortcut Now I'm way stuck, so sunk I'll never catch a nap So I just put the tailgate down She's probably somewhere doing 95 I got nothing but this cool I crack one, waiting on a ride, two or three, just to pass the time while she's headed to a new town. And I'm too lost to be found. She probably thinks that I don't care. Stuck in the rut in the middle of nowhere. And just my luck, I'll be here all night long. Man, I'm bummed out that road And she's four. Damn! Het is het tweede uur van de Vijf Lane Truckers podcast en dat belooft natuurlijk weer veel goeds voor vanmiddag. Ik zie dat jullie er allemaal nog zijn en voor de mensen die net inschakelen, nou dan ben je dus mooi te laat. Het eerste uur heb je al gemist, maar natuurlijk altijd weer wel weer tijd voor dit tweede uur. Je kan er nog lekker bij zijn tot vier uur. Als je het allemaal gemist hebt, het eerste uur en misschien een deel van het de tweede uur. Dan kan je het allemaal weer terugluisteren via de Truckers Podcast... die te downloaden is als dit programma uitgezonden is. Nou, dan komt je dan allemaal weer terug in de Truckers Podcast Download. En dat is dan allemaal weer lekker voor in de auto. Dan kan je het gewoon in je memory stick, in je mp3 stick... of je, je USB stick, hoe je het ook wil noemen. Dan kan je dat in je auto radio steken... en dan kan je gewoon lekker twee uur luisteren naar de vijflijn Truckers Podcast. Ik doe het allemaal voor jullie... En jullie luisteren nu naar aflevering 4 van 25 september 2016. Lekker blijven luisteren dus tot de bieruur. En straks na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 Leen blijven luisteren tot 10 uur vanavond. En zoals jullie van mij gewend zijn, blader ik natuurlijk weer even in de Radio 5 Leen muzikale reisgids. En daarin staat vanaf, uh, even kijken, 6 uur, nee 4 uur. En dat is dan vanuit Studio 8, dan hoor je Patrick's platenkast. Die is er van 4 tot 6. Daarna van 6 tot 8 hoor je natuurlijk weer 2 uur lang Cyril Prumper... met zijn reggae-programma High Times. En uh, zover ik weet, ik, uh, ik heb het uh, uit betrouwbare bron... ...heeft hij ook weer nieuw werk... ...en dat laten jullie allemaal weer horen tussen zes en acht. En van acht tot tien kun je genieten van GW Style... ...met zijn programma Geluid uit de Bunker. Tot zover de muzikale reisgids. Je hoorde als eerste plaat van dit tweede uur... Uh, ...Four A Lane Gun van... Cold Ford, en dat is op 30 augustus uitgekomen. Dus dat is een goed nieuwe single. En er zal wel een album achteraan komen. Dus hou dat in de gaten: Cold Ford. En ja, ik moet er wel even bij zeggen. Hij heeft uh, iets van 6 miljoen likes op zijn uh, Facebook-page. Dus hij heeft een aardige fanbase in Amerika. Nou, misschien wel over de hele wereld. Ik uh, weet niet of jullie Colt Ford kennen. Maar jullie hebben in het eerste uur gehoord. En uh, ik hoor wel wat jullie ervan vinden. En dat kan er allemaal naar truckpost. radio 5 En de tweede plaat van dit uur is een plaat van Douglas Greer uit Texas. En ik heb hem vorige week uh, ook gedraaid. Maar ik vind dat hij genoeg aandacht uh, ...moet krijgen en daarom vandaag ook nog even lekker langs in uh, 51 Truckers Podcast. Hij was samen met Dick Lee Masters, Lee Masters moet ik zeggen, bij ons in de studio uh, op 4 september. Was dat voor de Radio 51 Blues on Sunday Live? En hij deed uh, in Nederland een promotietour van zijn nieuwe album Baja Louisiana. En dat betekent Laag Louisiana. En dat is een aanhangsel wat ten zuiden uh, zit van uh, Texas en Louisiana. Even kijken. En dat album dat komt dan op 1 oktober uit. Dus dat is binnenkort, zaterdag dus. Uh, van deze nieuwe CD heb ik voor jullie Back in My Skin Again. Zo, het Drinking absinthe, smoking Cubans rolling up in a Cadillac Jimmy Carter, sticker on the back Matching up with Johnny Singa We're hitting Jenny's for some chicken shit and titty bingo Lone Star Pan Laughing at the cigarette band Dipping my toe back in In my skin, yeah. Hey, die van Ditsveld, die wil best like wel de muziek! Slamming domino's like sailors. With some juiced up cougars and a famous trailer. That was stolen, they bought it online. We had a hell of a time. Catch a taxi to the Saxon. See one Wonderman. Hitting liquor from a coffee can. Lippin' my toe back in, back in my skin, yeah, lippin' my toe back in, back in my skin, yeah. We're on a hell of a run. Trees, it's a horseshoe with a gun. I'm breathing a false stab mixed with wrong Telling time by the sun Bringing bottles of Jack Daniels Like a label, pull away the top Set the tone, never stop Till we get to the bottom yeah. I'm dipping my toe back in yeah. black in my skin yeah. Ik kom weer bij een verzoekje. Ron van de Klooster, die wil graag, Henk, wij gaat slak horen met nachtglijders. Henri Escargot, zoals hij ook wel genoemd wordt. Nachtglijders, hij zal de nachtrijders bedoelen. In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.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 allemaal met de vlam in de pijp. Dit was dus uh, niemand minder dan uh, Henk en Wijngaard. Die heeft niks met een slak te maken, hoor. Ja, je mag niet harder dan 80 met een vrachtwagen tegenwoordig 90. Maar um, ja, toen nog 80. Misschien was dat de slak. Um, we gaan eens even kijken wat we nu hebben, want we hebben nu ook weer heel mooi werk en dat is speciaal voor. Um, Even kijken hoor, van Ton de Bruin en Ron Bronsveld. Daar voor hen heb ik Pink Floyd en het nummer heet Wish You Were Here. Iedere donderdag op Radio 501, de 501 Truckers Podcast met Rogier van Diesveld. Wish you were here van het gelijknamige album. Wish you were here. En je hoort niet zoveel van Pink Floyd op de radio, want het is niet echt radiomuziek. Maar wij in de 501 Trucks Podcast draaien het gewoon omdat het kan en omdat men het wil. En dan draaien we dat. Pink Floyd was dat. En dan gaan we naar de volgende plaat en daar vertel ik straks meer over. Er komt eerst namelijk even een leuke boodschap. Dit is 5 en zo is het maar net. En uh, dan heb ik hier een, een plaat. Die uh, is aangevraagd. Ja, hij start meteen nog. Dit is weer vervelend. Uh, maakt niet uit. Uh, dat is uh, een nummer van Queen. En die is aangevraagd door Ringknoek, Bert Bed van het Hul. En het nummer dat is: uh, We Are the Champions. We are the Champions. And bad mistakes I've made a few Een nummer aangevraagd, het is uh, wat ben jij lelijk van dichtbij. Van, uh, even kijken door Wilfried Knobben. Door de Jonies gezongen. Als was en ik keek eens in een ochtendblad. La la la. Ik ben niet moeders mooiste, maar je wilt toch wat. La la la. De contact, advertenties, dus maar doorgestoeid. La la la. En mijn brieven onder een nummer hielden jou geboeid. En eindelijk was het dan zo ver. Ik zou je zien. Het begin van het bril. Gelukkig misschien. Ik zag je in de vechten staan. Je was in droog. Maar op twee meter afstand schrok ik me dood. Wat ben je lelijk van dichtbij? Ben jij toch echt wel iets voor mij? Kan mijn ogen niet geloven Raar gevoel komt bij me boven Wat ben je lelijk van dichtbij? Je zal nooit met een foto in de Playboy staan Oelalala. Of als Miss Holland door het leven gaat maar die glimlach om je mond heeft mij geraakt. Oeh, la, la, la. En de volgende, de afspraak was al snel gemaakt. Oeh, la, la, la. We hebben nu samen kinderen grootgebracht. Oeh, la, la, la. Maar allemaal zo lelijk als de nacht. Oeh, la, la, la. Maar we zijn dolgelukkig, houden van elkaar. Ik probeer steeds te denken, het is niet waar Want ben je lelijk van dichtbij Ben jij toch echt wel iets voor mij Kan mijn ogen niet geloven, een raar gevoel komt bij me boven Voor jou staat niemand in de rij wat ben je lelijk van dichtbij? Ben jij toch echt wel iets voor mij? Als er geen oogkleppen bestonden, had ik ze zelf uitgevonden. Wat ben je lelijk van dichtbij? Wat, Wat ben je lelijk, lelijk van dichtbij? Nee, u hebt een lekker schoeltje. Van besmijdend keus is het wel. Kan met ogen niet geloven. Oh uh, nee, mijn dan moet je een brilletje kopen. trouwens dat is mijn liedje. Wat denk je lelijk van dichtbij? The Rolling Stones, the greatest rock band of all time. Okay, let's get ready to go, everyone. Let's get ready to go. Please welcome the Rolling Stones. Setlist. Okay. Set list. Sweeze, je hoort het al op de achtergrond voor uh, ring. de Facebookgroep uh, Chauffeurs en Transport nu 20.000 leden heeft bereikt. Nou, van harte gefeliciteerd. En kom allemaal luisteren naar de Vijf Lijn Podcast. Dit is Bransley Gilbert. Read my rights. Voor uh, Veldvijf Naam Album 2015. Read me my rights. I'm yeah. a Speciaal nummer voor uh, Theo Commandeur, en die rijdt voor zichzelf op een eigen vrachtwagen. En uh, het nummer wat ik voor hem heb is van Walter Trout en het heet The Love That We Once New. Uit 1991 van het album. Uh, Kom straks. Uh, even vermelden, Prisoner of a Dream. Zo heet het album. Iedere donderdag op Radio 501, de 501 Truckers Podcast met Rogier van Diesveld. Is, is 501. 501. Your, Your number one station. En dan is er nu tijd voor Chris Young, ook in de country rock. Uh, zit hij in het, dat genre? En nummer het nummer is: I, The Man I Want To Be. Heh, het lijkt me alsof ik een beetje moe begint te worden. Got him down here on my knees. Cause it's the last place left to fall. Begging for another chance. If there's any chance at all. That you might still be listening. Loving and forgiving guys like me I've spent my whole life getting it all wrong And I sure could use your help cause from now on I wanna be a good man I do like I shouldn't man nummer, het heet Love Drunk en het is van Whalen En heb ik uh, even kijken, voor Van heb ik beloofd om Pieter Gan van Emerson, Lake en Palmer te draaien. Nou, ja, een belofte maakt schuld en ja, die willen we gewoon even in. Hier is Emerson, Lake en Palmer. Stuurt. Hier is de 5 leen Truckers Podcast. De vijfde Lane Truckers Podcast. Vijfde-Leen Trakkers Podcast. Yeah. Opgelucht. Hé. Ja. Twee uur zijn bijna voorbij en het is uh, bijna bieruur hier in Studio 11. En dat betekent dat we zometeen meteen weer gaan overschakelen naar de centrale studio van Radio 5 Leen. En dat is Studio 8. En Patrick uh, zit daar al uh, klaar en uh, hij gaat het zo van mij overnemen met heerlijke muziek uit de jaren 70, 80, 90 en de Zero Tees. Yes, En dat gaat Patrick allemaal doen. Um, dus blijf er lekker bij uh, Bij de radio Bij Radio 501 Want mijn collega's hebben weer een mooie uh, muziek Een hele mooie stapel muziek Of moet ik zeggen een stapel mooie muziek uh, Dit hebben ze allemaal meegenomen Tot 10 uur vanavond Naar de Pietjes van bieruur gaat onze Fred Seer de Vilk deze 5Leen Truckers Podcast nummer 4. Die parkeren in de garage van Radio 5Leen. Er is weer een parkeerplaats vrijgemaakt door Guus Varkenvisser. En dan heb ik het over vak nummer 4. En dat is in de garage aan de linkerkant naast vak 3. Als je iets te melden hebt over deze Truckers Podcast, dan kun je me e-mailen. Dan stuur je ervoor een e-mail naar truckpost.nl. Ik bedank mijn redactieteam en natuurlijk bedank ik ook jullie, mijn trouwe luisteraars, waar jullie vandaag ook reden of zaten. Maakt mij niet uit of jullie onderweg waren of thuis zitten. Ook allemaal weer bedankt voor de aandacht. Ik ben er aanstaande zondagavond weer om 8 uur met Blues on Sunday. En daarin hoor je weer de fijnste bluesmuziek. Daar kun je dus ook op afstemmen. En die kun je ook eventueel gewoon downloaden voor als je hem terug wil luisteren in de cabine. En ik ben er natuurlijk ook volgende week donderdag weer met de nieuwe 501 Truckers Podcast op dezelfde dag. Zelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot de volgende keer. Hoi Rogier, Karianne hier, bedankt. 501 Truckers Podcast. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja. Bijzonder. Hey. Ik bied de helft. Hahaha. Ik bied de helft. <lacht> hey, zullen hey, weken? Hey. Heren, heren, vlug. We beginnen aan de andere zijde. Oh, verdomme, wat moeten de mensen wel denken?